9 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. In het centrum van de Egyptische hoofdstad Cairo zijn vanochtend opnieuw ondusten uitgebroken. Honderden betogers gooiden stenen naar veiligheidstroepen. Die proberen te voorkomen dat demonstranten opnieuw het gebouw van de regering en van het parlement bereiken. Gisteren vielen er zeker twee doden en meer dan 200 gewonden bij rellen in Cairo.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 Nederlandse vissers mogen volgend jaar in de Noordzee... twee keer zoveel haring vangen als dit jaar. Het kwotum wordt verhoogd naar 53.000 ton. De vangst van school en tong mag toenemen met 15 procent. Voor onder meer tarbot, griet en schar blijft het kwotum gelijk. Staatssecretaris Bleker is tevreden met de nieuwe quota. Volgens hem is de verhoging het resultaat... van de vangstbeperkingen van de afgelopen jaren. De Vissersbond is niet positief, omdat het aantal zeedagen omlaag gaat. Volgens de bond krijgen vissers nu niet genoeg dagen om de vissen op te halen. De Vissersbond spreekt van een enorme domper... en wil in gesprek met staatssecretaris Bleker. In Amsterdam is een gouden dwarsfluit van een fluitiste van het Metropoleorkest gestolen. De vrouw had de fluit en een piccolo in een tas in haar auto liggen. Toen ze haar dochter van school ging halen... sloegen dieven een ruit kapot en namen de tas mee... De 9-karaats gouden dwarsfluit van het merk Meenert werd 8, 18 jaar geleden speciaal voor de fluitisten gemaakt. De dwarsfluit en de piccolo zijn samen ongeveer 17.000 euro waard. Het weer vanuit het noordwesten, overal buien met kans op onweer en hagel. Vanmiddag in het zuiden droog en wat zon. Het wordt 4 graden in het oosten tot 8 graden aan zee. Morgen opnieuw buien. Dit was het NOS Journaal. Goedemorgen, welkom bij Lekkerweg in eigen land. Kom in de kerstvakantie naar het Militaire Luchtvaartmuseum in Soesterberg. Dan worden er verschillende theatervoorstellingen tussen de collectie opgevoerd. Ga mee op reis door de geschiedenis. Een leuk dagje uit voor het hele gezin. Toegang is gratis. Meer informatie vindt u op militaireluchtvaartmuseum.nl Kom in de kerstvakantie naar het Legermuseum... en ontdek hoe ridders en jonkvrouwen in de middeleeuwen feest vierden. Leer middeleeuws koken... Kom schieten en knutsel je eigen middeleeuwse hoed of schild. Kijk op legermuseum.nl voor meer informatie. U kunt alles nog eens nalezen op lekkerweg.nl. Dit was Lekkerweg in Eigen Land. Dit is Radio 1. Tros show Presentatie Peter de Wii en Mieke van der Wij. Is drie minuten over negen geweest. Welkom bij het eerste volledige uur van de nieuwsshow. Wat gaan we doen? Over een klein kwartier is defensiedeskundige Chris Klep de gast. Hij gaat in op de vraag waarom Iran het op zijn grondgebied neergestorte peperdure vliegtuigje en vooral een geheimzinnig vliegtuigje, een zogenaamde drone, niet wil teruggeven aan de Verenigde Staten. Daarna komt streekroman, schrijft Gerda van Wageningen langs. Zij schreef haar honderdste roman en dat wordt gevierd met een heuse eigen glossy. En als laatste gast dit uur ontvangen wij kinderpsycholoog Anneke Eenhoorn. Ze schreef een boek over ADHD bij kinderen. En de vraag is, gaat het hier om een modieuze diagnose? Of is er eigenlijk toch nog veel meer aan de hand? Maar we beginnen met een spraakmakende uitzending. Trouwens, meerdere. Ja, de vreemdelingenpolitie in Kennemerland noemt de strijd tegen uitbuiting van werksters een succes. Maar daar denkt de Raad van State toch anders over. Maandenlang werden vrouwen en mannen met een Afrikaans uiterlijk... stiekem gevolgd die met de bus van Amsterdam... naar villa-wijken rond Haarlem reisden. Dertig schoonmakers werden opgepakt... van wie twaalf zonder verblijfsvergunning. En die werden Nederland uitgezet. En deze week besliste de Raad van State... dat uitzetting van vier van hen onrechtmatig was. Socioloog Arjan Leerkes van de Erasmus Universiteit Rotterdam... is. Bij bij ons de gast. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die, uh, die, die actie van de vreemdelingenpolitie... Hè, ...maandenlang zijn ze daarmee bezig geweest. Ze hebben ook samengewerkt met, uh, met buschauffeurs. Mm. Verbaast u dat... Uh, wel een beetje, want het is niet echt iets waar nou uh, veel, uh, uh, ja, veel aandacht voor is normaal gesproken. Hè? In Nederland en andere landen eigenlijk ook niet. Hè? Dus de, de schoonmaaksector daarvan weten van, uh, ja. bij particulieren, dat er dat ja, is veel vaak informeel ook, zit ook illegale tussen. En er werd eigenlijk niet zo heel veel aan gedaan. Ja, veel zwarte, sowieso veel zwart werk in die sector, hè? Ja, meerderheid, uh, het merendeels uh, is informeel inderdaad. In ja. die en uh, kunt u uitleggen hoe die politie precies te werk gegaan is? Nou, ja, wat ik begrijp is dat ze ja. op een gegeven moment doorkomen kregen dat er uh, met name vanuit de Bijlmer uh, bussen naar uh, Haarlem gingen. Hè, en dan moet je overstappen. Ik woon toevallig ook een beetje in die regio, dus er gaan geen bussen rechtstreeks naar Heemstede Aardenhout. Uh, nee? nee? Nee, dan moet je het Haarlemse eerst stap je dan over en dan kan je richting Heemstede Aardenhout en daar ja, werd dan gewerkt. Ja, en toen hebben ze op een gegeven moment gedacht, dan gaan we eens even achteraan. Ja, toen hebben ze inderdaad uh, blijkbaar uh, trok dat de aandacht en uh, heeft men daar een project van gemaakt. En toen hebben ze die vrouwen gevolgd vanuit mm -hmm. die bus. En de, zodra die vrouwen binnen waren met de sleutel, hebben ze aangebeld. en hebben ze gezegd, hier zijn wij, komt u maar mee. Nou, dan is zeg maar, uh, aan de bewoners is toestemming gevraagd of ze het pand mochten betreden. Want dat mag niet zomaar. Hè. Dus uh, Mijn bewoners hebben daarmee ingestemd. En uh, nou, ja, op dat moment is er naar papieren gevraagd en uh, toen uh, van, de, van, degene, uh, van de schoonmaaksters. Ja. En een aantal bleken dat die er gaat zijn. Vindt u daar en... iets mis mee met deze manier van werken? Nou, ik, ik, ik, ik heb begrepen dat er ook uh, werd uh, gekeken naar het uiterlijk. Uiterlijke kenmerken van de, van de, van de betrokkenen. Uh, hè, dat er hè, een van de redenen waarom die verdenking ontstond. was dat, uh, hè, dat de dames uh, een negroïde uiterlijk zouden hebben. Ja, uit oh, Afrika zouden zijn. Ja. En de, ja, dat. Uh, dat kan niet, hè? dat kan wettelijk niet. En ik, ja, ik denk dat er ook uh, goede redenen zijn om, dat, uh, om daar heel terughoudend in te zijn. Maar wat er aan de hand was, ze vielen gewoon op in die buurt waar weinig Neroïde mensen rondlopen. Mm -hmm. En het was zo duidelijk dat er iets uh, was mm -hmm. waar die mensen naartoe gingen. Dus ja, dat de politie dan op onderzoek uitgaat, is ook weer niet zo vreemd, toch? Ja, nou ja, dat, zeker. Dus dat de. Maar er is allerlei jurisprudentie, ingewikkelde jurisprudentie over he, wat de politie wel niet uh, mag doen. Ja. Um, in dit geval heeft de raad van state inderdaad geoordeeld uh, dat er te veel afgegaan werd eigenlijk op uh, voordelen of op inderdaad ja of aannames terwijl men misschien ook uh, stel dat men een buurman had gevonden die had gezegd van nou ik uh, had het laatst op een feestje bij wijze van spreken erover en mijn buurman zei Hè, mijn werk heeft volgens mij geen papieren. Dan is dat, een, hè, dan is dat dan ontstaat op dat moment wel een redelijk uh, vermoeden: van hier gaan verblijven en dan mag men ingrijpen. Mm. Maar dat heeft men blijkbaar niet gedaan. Mm. Door de redactie is er gisteren gebeld met de, uh, de, de dienstdoende man, mm. die Hans natuurlijk ja, precies achter die uh, actie staat. Mm. En zei ja, kijk, het enige wat er natuurlijk gebeurt is dat wij zo dommer zijn geweest, of eigenlijk misschien zo onhandig, of misschien uh, zelfs wel uh, foute informatie hebben verstrekt. Mm. Door te zeggen dat we op het spoor zijn gekomen voor een gedeelte van die dames omdat we op uiterlijk letten. Mm -hmm. Is dat eigenlijk de enige crux in het verhaal? Uh, puur uh, juridisch gesproken wel, denk ik. Hè? Dus zeg maar, als zij uh, misschien iets meer tijd uh, ervoor hadden genomen, uh, misschien meer buurtonderzoek hadden gedaan en uh, eh, concretere aanwijzingen hadden gehad... dat een deel van die dames uh, zonder verblijfsvergunning in Nederland was... dan was er juridisch niks aan de hand geweest. Maar je kan uitrekenen dat... hoe, hoe dit ontstaan is. Dit is namelijk precies ontstaan mm. doordat die mensen daar op vielen. Ja. Dat is natuurlijk de aanleiding geweest om te doen. En dat ja. mag je dus kennelijk niet opschrijven, want dan kom je in de problemen. Uh, niet alles mag je daarvan opschrijven. Dus uh, Tenminste, je mag het wel opschrijven misschien... maar het mag geen uh, doorslaggevende reden zijn om over te gaan tot staande houding. Ja, naast die, die info van die busmaatschappij, hè, dus die, die, die chauffeurs of die controleurs, die uh, zijn ze ook nog op het spoor gezet door een wetenschappelijk onderzoek van een mm. collega aan de VU. Ja. Zij had de illegale ondervraagd over hun zwarte werkzaamheden. En dat rapport van, uh, ze, van Walsem, mm -hmm. Sarah van Walsum, hoogleraar migratierecht aan de VU, ja, dat is uh, gebruikt. En zij zegt, ja, ja uh, dat, ik citeer dit uit de Volkskrant, Zij zijn aan de haal gegaan met, uh, met mijn artikel. Mijn artikel was bedoeld om de discussie op gang te brengen over de gebrekkige regelgeving. Ja. En niet om om, laten we zeggen, door de politie uh, gebruikt te worden om die mensen op te pakken. Ja, ik kan me goed Misbruik voor... van de wetenschap? Nou ja, ik kan me goed voorstellen wel een beetje dat ze zich uh, zo voelt. Aan de andere kijk. Kijk, als je iets publiceert, dan mag iedereen daar natuurlijk iets mee doen. Hè? Dus uh, wat altijd moet je ook weer niet uh, al te zielig daarin zijn. Het maar is ik... toch wel heel naïef? Ja, nou ja, wat zij denk ik hoopt en wat misschien uh, vrij weinig gebeurt... is dat er een discussie is over de vraag van... hoe komt het eigenlijk dat we zo afhankelijk zijn... van uh, buitenlandse werknemers uh, in, uh, in die sector? Hm. Hoe komt het eigenlijk dat daar ook veel illegalen tussen zitten? En hoe moet je daarmee omgaan? Dus ja, uh, ik kan me goed voorstellen dat zij het jammer vindt... dat die discussie dan heel weinig wordt gevoerd. Nou ja, dat is natuurlijk wel opmerkelijk... <laughs> dat de villa-bewoners in een van de rijkste delen van Nederland... Uh, dus illegale uh, mensen inhuren... die ze dan uh, een tientje per uur betalen dat ik echt schandalig weinig vind. Hmm. Dus, uh, de, ja, daar de, de verschil denk ik de meningen over. Zeg maar, de, de, hè, dus de prijs voor, de, voor, uh, voor schoonmakers, voor informele schoonmaak ligt inderdaad op dat, uh, dat niveau. 10, 11 euro. Uh, dat is zwart. Hè? Dus, tenminste, in principe, uh, daar wordt vaak geen belasting over betaald. Ook niet, denk ik, als uh, Hollandse <lacht> mensen dat doen. natuurlijk ja, niet. Uh, die, en, en, de, en de formele prijs ligt ongeveer op 20 euro. En ja, dat wordt, be, dat wordt vaak niet betaald, inderdaad. Ja. De, de politie Kennerland had nog een andere uh, belangrijke uh -huh. reden waarom ze het vonden dat er iets aan moest gebeuren. Uh -huh. Die illegale mensen, dat heeft natuurlijk consequenties voor een hoop andere dingen die er omheen zitten. Namelijk die mensen lopen onverzekerd rond. Uh -huh. Die uh, met huisvesting moeten geklooid worden. Kortom, aan alle kanten moeten dingen illegaal gebeuren. En dat en dat zei de politie Kennerland, was uh -huh. ook een reden geweest om hier op zich in een onbenullig iets, dan behoorlijk te investeren. Klopt die redenering? Nou ja, ik vind het op zich wel terecht. Kijk, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen uit, bijvoorbeeld hè, Hollandse mensen... en mensen uit andere EU-landen die dat werk doen. Ik heb zelf een Poolse uh, werkster ook. Die, hè, dus die mag gewoon in Nederland betaalt zijn. betaalt u die zwart? Uh, nou, je mag, in, je mag in Nederland voor drie dagen... mag je iemand, uh, zeg maar... Uh, zonder dat er formeel arbeidsrelatie ontstaat. Dat is gewoon een regeling. En zij hoort er wel belasting over te betalen. Maar ik zit er niet bij als zij haar, uh, <laughs> hè, haar belastingformulier invult. Nee, maar goed, u vraagt ja, er wel wekelijks naar... Die vraag natuurlijk wekelijks ja. naar, dat begrijpt u. Ja. Dus die, uh, uh, maar goed, de, de, de werkelijkheid is dat, er, dat, er een, uh, dat die sector heel omvangrijk is. Hè. 10% van de Nederlandse bevolk, de beroepsbevolking heeft een, een werkster. Ja, dus het is een enorme sector. Ja, U kan het weten, want u schreef uh, een proefschrift hè, over illegaliteit in Nederland. Ja, ja, ja oké. Okay, dus maar ik, goed, ja, ga en, verder. Ja. Dus het is een enorme sector. Het is, uh, het is uh, een heel moeilijk te reguleren sector voor de overheid. omdat uh, het, het komt ook dichtbij mensen. Je laat mensen toe in je huis. Dus vertrouwen is belangrijk. Dus is het vaak zo dat je iemand zeg maar, in dienst neemt die je ook via via kent. Uh, ja, dus dat zijn allemaal... Uh, mensen willen vaak ook niet al te veel betalen. Uh, het is ook een beroep met een lage status... waardoor uh, Nederlandse mensen dat ook niet zo graag doen. Dus dat zijn eigenlijk allemaal factoren die bevorderen dat dat informeel is... en dat, uh, buitenlandse, of dat migranten uit wat armere landen daar een belangrijke functie vervullen. Samengevat, de ja. politie, uh, Kennenblad, zei ook... dat ze dus op deze manier aan een soort van uitbuiting een einde willen maken. Mm. Klopt die kreet uitbuiting? Is dat wat er in die sector aan de hand is? Ja, uitbuiting is natuurlijk altijd weer ook van normatief begrip, zoals we dat dan noemen. Het is ook altijd een oordeel wat je veldt en wat jij vindt, hoef ik niet te vinden. Maar als je kijkt naar wat de betrokkenen daarvan zelf vinden en als je ook een beetje naar de cijfers kijkt, dan ja, je kan zeggen 10, 11 euro. Maar als je 40 uur in de week werkt en je betaalt geen belasting, dan heb je toch 15, 600 euro net in je hand. Dan kom je met een uitkering niet in de buurt. Nou, ik denk dat er wel mensen zijn die, die dat best een aardig bedrag zouden vinden. Ja. En, de, hè, dus de, de, en zeker voor mensen uit land als Filipijnen is dat gewoon heel veel geld. Hè, dus je ziet ook dat dat soort uh, uh, vrouwen, zijn vaak vrouwen, uh, zeker ook niet per se laag opgeleid zijn. Dat zijn gewoon ook uh, deels mensen met een uh, bijvoorbeeld hbo-opleiding. Waar, waar het interessant is om dat een aantal jaar te doen. Uh, dat is een belangrijke vooruitgang. En uh, vaak gaan ze na nou een aantal jaar weer terug. Ze sturen geld terug, investeren misschien in een winkel of een, uh, iets dergelijks. Dus ja, wat is dan een uitbuiting? Dat, is, dat doet het lastig. Ja, dat is kijk, Maar wel ik begrijp best wel dus, dat, dat men um, een beetje wil uh, optreden. Maar ja, laten we het een beetje. Nou ja, Ineke van Gent van GroenLinks. Die, uh, die, die twitterde toen die uitspraak van die Raad van State gisteren bekend werd. Geeft deze vrouwen rechten zodat uitbuiting stopt. Hmm. Dus ze zijn wel uh, in de politiek wel mensen die noemen het uit, die noemen. Het uitbuiting. Ja, dat klopt. Ja, uh, en er zijn <tus> ook mensen die, die, die pleiten voor een, een legalisering. Want ze zeggen: Nederland heeft deze mensen uh, volgens op nodig mm -hmm. uh, in de zorg en de komende vergrijzingen enzovoort enzovoort. Er is gewoon vraag naar... Ja. Nou ja, er is sowieso een vraag naar. En op het moment dat je ziet dat er vraag is... en uh, er is niet echt een slachtoffer. Hè, want wie is hier nou het slachtoffer? Uh, ja, dan is dat heel moeilijk voor de overheid... om dat tot nul te reduceren. Hè? En dus, uh, kijk, vaak nu... Omdat, denk ook omdat migratie zo gepolitiseerd geraakt is... is er soms het idee van... Uh, dat uh, migratieregels ook 100% waterdicht zeg maar, moeten zijn. Hè? Maar het zijn een heleboel regels die niet waterdicht zijn. Hè? Dat, uh, en dat vinden wij heel normaal. Hè? Dus de, dat er soms te hard gereden wordt... of dat niet iedereen zijn belasting betaalt. Betaald, weet en, ja, maar dan krijg je wel een boete. Zeker, dan kan ja. je hier ook krijgen. Dus, ja. ik vind, ja, dus het is best uh, goed dat er af en toe opgetreden wordt, maar dat moet netjes gebeuren. En nou, moet ook een beetje een Maar die basis in de wet zitten er ja. niet voor niks. Is dat een beetje wat u zegt? Die, uh, ja, natuurlijk, omdat de. de, de het gaat erom dat, dat de, de, de, de, de, de, de, de, de mensen zelf het uh, niet vaak als uitbuiting definiëren. He, dus voor mensen zelf is het iets waar, ze, uh, waar behoefte aan is. Uh, dus het vraag en aanbod komen daar bij elkaar. En dat is niet uh, een heel klein uh, groepje. Nee, dat is echt een enorme sector. Ja. Dus uh, ja, dan, dan kan je ook voorspellen natuurlijk dat, dat, uh, hè, dat daar ook informaliteit is. En, maar goed, Hans Cornijn van die politie die zegt, ja, wij hebben onze nek uitgestoken. Hè? Maar die uitspraak van de Raad van State, waar hij natuurlijk niet blij mee. Je zou er nog een staatje kunnen hebben voor het korps. Nou, ik begreep dat, uh, he, dat er inderdaad ook een aantal schadevergoedingen zijn toegekend. Uh, ja. Oh ja. Aan de betrokkenen, ja. ja. Ja, omdat er dan een onrechtmatig staande houding is. En ook uh, mensen onrechtmatig uh, vastgezet zijn. Uh, die, uh, ik denk verder dat het daarmee blijft dat niet het korps daar... Uh, ja, behalve de, dat men misschien wat voorzichtiger is in de toekomst. Hè? Ja, voorzichtiger in het opschrijven. Ja. Want uh, nou. dus waarschijnlijk niet bij de opsponkelijke Nou ja, ik denk dat ze, hè, dat ze dat ze goed moeten kijken van uh, uh, bijvoorbeeld meer buurtonderzoek doen. Zodat ze ook echt een uh, aanwijzing hebben dat die dames illegaal zijn. Hè, dan mag je echt uh, wel, wel optreden. Ja, en zou het de illegale uh, afschrikken? Nou, ik denk niet zo... <lacht> niet, ja. Nou ja, je kan best wat doen. Het is helemaal niet zo nou ja, dat dat, dat soort dingen helemaal geen effect de, hebben. De Afrikanen durven oh. zich niet meer te vertonen in de omgeving van Haarlem. Ja, dus, ik denk ook wel dat in steden als Amsterdam en Rotterdam... waar het minder opvalt, uh, zal het meer voorkomen dan in Lissabon. natuurlijk. Nou, dan moeten al die chique dames zelf de wc gaan poetsen. Dat is toch wel absurd. Nee, nou, dat zullen ze niet doen. Maar je hebt inderdaad ook heel veel uh, mensen uit uh, Oost-Europese landen... Uh, die, uh, die evenburger zijn en die... En die vallen minder op. Die vallen wat minder op. In ieder geval, die zullen niet aangehouden worden. Ja. Oké, okay, hartelijk dank. Socioloog en universitair docent Arjen Leerkes. En uh, met hem bespraken we over de die, uh, uitzetting van twaalf illegale werksters door de IND. Er is een... Ja, je kan er op een hoop verschillende manieren over nadenken. Dat blijkt maar weer. Dankjewel. De Amerikaanse ja, president Obama zal waarschijnlijk hardgrondig hebben gevloekt in de gangen van het Witte Huis. Want begin deze week moest hij en dan wel zo diplomatiek mogelijk... een verzoek richten tot aardsvijand Iran... als ze het peperdure onbemande vliegtuig uitgerust... met uiterst geheime geavanceerde technologie terug zouden willen geven aan de rechtmatige eigenaar... en dat is de Verenigde Staten. De reactie vanuit Teheran laat zich raden. Over de lotgevallen van een verdwaalde Amerikaanse drone gaan we praten met militair historicus Christ Klep. Goedemorgen. Goedemorgen. Eh... Uh, ja, dat was een zieler voor Obama. Dat dat ze die Amerikaan. Amerikanen zullen hun tong afgebeten hebben. Nou, volgens mij valt het wel mee. Weet je, weet je wat er aan de hand is? Uh, volgens mij. Ja, vertel het eens. <laughs> Ga het proberen. Ja. Um, er worden duizend vluchten gemaakt. Uh, je weet, als er duizend vluchten worden gemaakt, gaat het gegarandeerd één keer mis. Ja. Dus wat ik heel interessant vind, is dat nu steeds wordt gezegd: dit is super high-tech. Dit is het allermodernste wat de Amerikanen hebben. Wat de Amerikanen juist gedaan hebben, is hem. hebben ze een mooie uitdrukking voor. Ze hebben hem dumbed down. Ze hebben hem juist wat dommer gemaakt dan dat hij eigenlijk zou kunnen zijn. En over de techniek waarover ze eigenlijk beschikken. En dat komt dus omdat ze er rekening mee houden, dat in het een van die duizend gevallen gaat het een keer verkeerd. Ja. Dus ja, natuurlijk bijten ze in het publiek hun tong af. En natuurlijk vinden ze het ah, verschrikkelijk. Ah. Maar wat ze eigenlijk zeggen is: van ja, het is eigenlijk nog betrekkelijk lang goed gegaan. Dit dus, uh, is het modelletje 1960. Het is niet modelletje 1960, het is modelletje 19. 2005, maar dat is in deze techniek, in de snelle ontwikkelende techniek, is dit al oud. Vertel ons dus eens even wat een drone is. Dat is ja. nou ook zo'n woord dat niet dagelijks voorkomt. Nee. Tenminste, bij mij thuis niet. Nou, dan heb ik nog een veel makkelijker woord voor in de plek. Dat is een unmanned aerial vehicle. Oh, dat is een UAV. Onderband. En dat is eigenlijk een onbemand Vliegtuig. vliegend, uh, okay. vliegtuigje. Er is een ontwikkeling gaande de afgelopen jaren waarin men zegt: ja, piloten zijn heel erg duur. En als je ze te pak krijgt, dan is dat ook heel erg vervelend. Dus laten we dat nou vervangen door moderne technologie. Dat kan. Dat kon in de Eerste Wereldoorlog voor een gedeelte al. Dus die die techniek die bestaat al een hele tijd. En wat je nu steeds meer ziet, is dat vooral voor dingen die heel erg gevoelig liggen en die heel erg boven een gevaarlijk gebied plaatsvinden. Noord-Korea, Iran bijvoorbeeld. Dat er een Amerikanen zeggen. Nou, die dingen zijn eigenlijk al hartstikke handig. En je hebt er dus toestellen bij, die kunnen 24 uur lang op hetzelfde plek loiteren. Dus rondvliegen, rondje vliegen. En die kunnen videobeelden afgeven. Nou, als je een kopje koffie pakt, kun je de letters op dat kopje lezen Echt waar? vanaf 20 kilometer hoogte. Dus dat is wat zo'n drone doet. Die dat maakt, is wat zo'n drone. foto's. Ja, ja. En bovendien heb je nu nog een nieuwe versie, en dat is die die kan wapens meenemen. Dus uh, dat is wat, wat nu in Pakistan bijvoorbeeld gebruikt is. En werd er er toch geen gebruik bij uh, bin Laden? Ja, ook? precies zo'n ja. type. En, uh, iedereen herinnert zich denk ik nog wel de beelden waarin Obama met zijn staf voor een beeldschermje zit en uh, zit mee te kijken naar, naar wat er allemaal gebeurt. Een beetje Tom Cruise-achtige Mission Impossible-achtige scène. Zeg maar maar. Dat klopt dus. Waar wordt die drone dan bestuurd? Ja, vanuit Amerika? Ja, dat is heel grappig. Er zijn op dit moment. Hij wordt inderdaad bestuurd vanuit uh, Nevada, uh, in de meeste gevallen. Uh, in dit geval is het waarschijnlijk bestuurd vanuit Afghanistan. Hè? Want we hebben Amerikanen natuurlijk veel basis uh, zitten. Oh. Het meest betrouwbaar is namelijk als je hem nog kunt zien. Line of sight heet dat. Hè? Dat je nog wel vanuit het grondstation een rechtstreeks straal kunt uitsturen naar dat toestel. Dat is het meest betrouwbaar. Uh, maar het is heel grappig. Want op dit moment worden er dus meer piloten opgeleid in Amerika voor onbemande vliegtuigen Dan dat er piloten worden, bemand, uh, worden opgeleid voor bemanden. Wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, nee, wacht even, die, wacht. Nee, wacht even, wacht even. Ja, het zijn piloten. Ja, ik wou ja. zeggen, wat, wat is daar nog voor piloot aan dan? Nou, het is heel grappig. want uh, Grondstuardes. Ja, nee, wat, wat, wat er namelijk gebeurt is: kijk, het, we, we kennen allemaal het, het, Tom vergeten, Cruise, het, ja. uh, het Tom Cruise syndroom hè, bij de luchtmacht. Bedoel, het moet wel, moet wel een leuke jongen zijn die een, een soort duel uitvoert in de lucht. En dat, dat wil je niet onmiddellijk kwijtraken. Dus wat er nu gebeurt is dat uh, die piloten die die onbemande vliegtuigen gaan vliegen, tussen aanhalingstekens, maar ze zitten gewoon achter een console, achter een computer, is dat ze nog wel steeds een beetje de indruk wekken dat ze piloten zijn. Dus ze hebben een, een vlieger overal aan, vaak. Nee. Uh, soms hebben ze zelfs een helm op. Uh, en ze hebben dus een soort joystick voor zich of een computerschip voor zich. En die vliegen dus eigenlijk net alsof ze in een cockpit zitten. En dat is een beetje om toch nog dat gevoel te creëren dat er... Kijk, wat het meest verschrikkelijke is voor de luchtmacht is natuurlijk om te gaan bedenken dat je dat ene kwijtraakt wat de luchtmacht zo bijzonder maakt. En dat is de elite. Dat is de elite van individualisten, de Tom Cruise-achtige figuren. Ja, en die worden dan vervangen door computernerds. Dat en, is wel het en, ergste wat je kan voorstellen. En natuurlijk de kick om, om fantastische dingen in de lucht te doen. Absoluut. En, en er komt nog, nog iets anders bij. Kijk, uh, de luchtmacht, bijna luchtmachten over de hele wereld zeggen... luister eens, op het laatste moment heb je de mens nodig. De, de, de mens kan in het ultieme geval de beslissing nemen van... ik doe iets wel of ik doe iets niet. En dat is ook de grote, het groot probleem wat ze hebben met die robottechnologie. Er is een ontwikkeling gaande waarin je ervan uit moet gaan... dat straks de robottechnologie het beter doet dan de bemande vliegtuigen. Dat een robot betere beslissingen kan nemen, snellere beslissingen kan nemen dan een piloot dat doet. Dat zou dus misschien wel eens kunnen betekenen... dat we over twintig jaar af zijn van de bemande vliegtuigen luchtvaart, wat de luchtmacht betreft. Dat zou kunnen. Hé, hey, luister. Peter, die zei de stelt technologie... Mm -hmm. Of Stelt, ja. Stelt, wat ja. is dat? Stelt is dat je een toestel uh, zoveel mogelijk verbergt voor de radar. Uh, dat zijn die mooie donkere toestellen, weet je wel, die je wel eens op, op tv ziet. Een beetje Dark Vader-achtige, Star Wars-achtige toestellen. Dat is bij dit toestel ook, hè? Je hebt wel heel veel filmassociaties ja, bij. Ja, ja. ja, Nee, geeft niet. Geeft <laughs> maar niet. dat trekt ook wel heel erg de aandacht ja, ja, van, okay. van de filmindustrie natuurlijk. Uh, misschien kennen we nog de beelden van die helikopter die bij Bin Laden is neergestort Daar zag je ook dat allerlei aparte vormen aan zaten, ja. ronde vormen. Nou, dit toestel, als je dat bekijkt, heeft dat dus ook. Het is eigenlijk een soort vliegende vleugel zou je kunnen zeggen. Uh, en dat komt omdat er twee manieren zijn om een toestel te verbergen. Dat is door de vorm die hij heeft. Dan maak je hem zo dat de radarstralen als het ware door geabsorbeerd worden... of door afketsen zou je kunnen zeggen. Uh, en het tweede wat je kunt doen is dat je een toestel beschildert... of een laag geeft uh, die uh, radarstralen absorbeert... Ja, dan doe je er een soort rasterachtige verf op, zou je kunnen zeggen. En op het moment dat de radarstralen het toestel aan raakt, dan wordt dat geabsorbeerd. En hij straalt het niet terug. De essentie en, van de radarstraal is... En dat kan je met verf doen? Nou, wel een hele speciale, dure soort ja, verf zal. die je niet in de winkel koopt. Uh, en even dus niet bij de, de, de HEMA te krijgen. Nee, nee. precies. Een van de interessante dingen die dus nu ook gezegd wordt is... Ja, nu hebben dus de Iraniërs hebben die techniek... In, in handen. Van die verf? Ze, van die verf of van die laag die er dan uh, op zit. Ja. Dat is niet zo. Ik bedoel, uh, er wordt nu heel vaak gezegd... Van, nou, wat, het enige wat ze nu nog hoeven te doen... die uh, de Iraniërs of de Chinezen of de Russen... want die krijgen dat spul waarschijnlijk ook... is er back engineer, hè? Dus ze gaan back-engineeren. Dus ze pakken dat ding en ze halen hem helemaal uit elkaar. En ze kijken hoe het in elkaar zit en dan bouwen ze hem na... Maar het is wel even wat anders dan het nabouwen van een fiets of een auto. Of, uh, ja, we kennen allemaal de verhalen van de Japanners in de jaren 60 en 70... Hè, die dan Franse auto's en Duitse auto's naar Japan haalden... en die dingen gingen back-engineeren. Dus dan maakten ze er gewoon een betere versie van. Ja, het, het nabouwen van zo'n toestel is wel een andere orde van groot. Hoor. Dat zal reuze meevallen, denk ik. Maar reken maar dat het gebeurt natuurlijk. Ja, natuurlijk. Kijk, uh, hier geldt de wet van de rem en de voorsprong. Uh, de Amerikanen lopen voorop. En de Russen en de Chinezen en andere landen proberen dat in te halen. Uh, dan, dan is het natuurlijk praktisch... Wel erg handig als je op een aantal punten waar je zelf heel erg in de problemen komt, waarschijnlijk omdat je daar de techniek niet voor hebt, dat je een toestel in handen krijgt die een aantal clues kan geven, een aantal aanwijzingen geeft van nou zoek in die richting. Maar het is niet zo, en dat, dat echt waar, dat is wat dat ze wat aan het begin ook zeiden, het is niet zo dat nu dus de Chinezen en de Russen dat ding maar hoeven na te bouwen en dan hebben ze die techniek ook. Daar is het ja. veel te ingewikkeld voor, veel te complex. Oké, okay, technisch zijn we een beetje, een beetje bijgepraat, maar uh, wat is er nou gebeurd met dat uh, toestel? Ja. Die Amerikanen die zeiden eerst, nou het was een mechanische storing. Ja. Ik vind het nu zo waarschijnlijk klinken, maar Nou, dat is niet toch helemaal toch waarschijnlijk. Wel? Ja, als ik het wist, dan zaten ja. we nu bij Radio dan zeg ik altijd. Maar uh, er, zijn een aantal, er zijn een aantal opties. Uh, de meest waarschijnlijke, waar ik mijn geld op zou inzetten... maar <laughs> je zal zien dat het vanmiddag weer anders is... is dat het toch een, een technische fout geweest is. Dat het bijvoorbeeld de motor is uitgevallen of wat dan ook. En wat je dan krijgt, is dat het is een vliegende vleugel is. Uh, dat doet een beetje denken aan een boemerang. Als je een boemerang weggooit, dan komt hij draaiend neer. En wat er dus misschien gebeurd is... is dat het toestel, zoals het mooi heet en met een makkelijk woord... is gaan autoroteren. Ja. Dat wil zeggen dat hij als een soort boemerang naar beneden gedwarreld is... en betrekkelijk licht geland is. En dat zou dan weer kunnen verklaren... waarom op de foto's die je ziet in Iran... de onderkant van het toestel is afgedekt. En dat is een beetje raar. Waarom zou je dat doen? Daar hebben ze een banier, een vlagvoorganger... met allerlei onvriendelijke teksten over ja, Amerika. Wat stond erop? Uh, nou, mijn Irenees is, niet zo, <laughs> is nee. niet zo heel goed, maar ik begreep dat het heel erg uh, onvriendelijk was tegenover Washington. Ja, wat uh, dan? Ja, er stond geloof ik oh. zoiets op. Als uh, uh, zie je wel, we kunnen jullie toch altijd wel te pakken nemen of zoiets. Oh, zo stond er op vrij ja. vertaald. Okay, okay. Uh, en dat zou dus verklaren, want als het toestel dus hard op zijn buik geland is, dan is dus de landingsstel waarschijnlijk kapot, en is de onderkant waarschijnlijk beschadigd. En dat hebben de Irenees waarschijnlijk verborgen gehouden. En de reden. We speculeren weer, maar de reden daarvoor zou wel eens kunnen zijn... dat de Iraniërs claimen dat ze het toestel hebben overgenomen in de lucht. Dat Aha. ze dus in staat zijn geweest om te hacken... en dat ze het toestel hebben kunnen laten landen. Hoe waarschijnlijk is dat? Dat is hoogst onwaarschijnlijk. Aha. En op het moment dat ik het zeg weet ik dat er nog een 1 miljoenste kans is... dat het wel zo gebeurd is. Aha. Dat zou namelijk betekenen dat er drie systemen die onafhankelijk van elkaar werken in een toestel, zijn overgenomen. He, zit is redundant... dat spoofing? Ja, je hebt hacking. Dat is dat je het, uh, dat is dat je het echt blokkeert. He, dat het toestel gewoon ja. Ja, niks meer kan. Uh, op bepaalde frequenties. En spoofing is dat je een toestel in de war brengt. Ah. En dat je, dat je dan denkt van... Dat je een toestel kunt laten denken van... Ik vlieg niet meer boven Afghanistan. Of ik vlieg nog steeds boven Afghanistan... in plaats van dat je intussen al boven Iran vliegt. En dat hij dus denkt van... Oh, nu moet ik gaan landen, want ik, ben, ik heb acht uur vlogen. Ja. Uh, en ik, ik, ik vind nu zelf... Mijn systeem zelf zegt dat ik boven Afghanistan ben, dus ik mag hier landen. En dat hij dan dus keurig zijn zogenaamde autolandingsmode uh, heeft ingezet. En gewoon zachtjes is neergekomen. Uh, het zou kunnen, maar dat zou uh, betekenen dat drie onafhankelijke systemen... in het toestel zelf zijn overgenomen. En om daar de techniek voor te hebben, zouden ze alle frequenties hebben moeten weten. alle software moeten hebben kennen van het toestel. Uh, en op het juiste moment urenlang dat hebben moeten kunnen volhouden. zonder dat de Amerikanen dat merkten. En dat is op zijn minst heel erg onwaarschijnlijk. Want anders hadden die Amerikanen het toestel laten ontploffen. Of nee, dat kan niet. Ja, dat, dat, dat zal heel veel mensen verbazen. Maar er zit geen zelfvernietigings... Ja, dat is verbaasd. Uh, nee, nee, je zou denken, er zit, stopt ja. daar wat pringstof in. En op dus moment dat het ik boven. Ja, op een bepaalde manier uh, geen, uh, ja. hè, geen, geen input meer krijgt... dan blaas ik mezelf op. Klopt. Ja, er, zijn, er zijn twee redenen voor. Ten eerste uh, kost dat weer gewicht en geld om dat ding erin te stoppen. Uh, bovendien loop je dan weer de kans dat dat weer misgaat. Uh, dus het, het, het veiligheidssysteem wordt daar gevaarlijker dan het veiligheidssysteem zelf, zeggen ze altijd. Uh, en de tweede reden is toch, en daar hadden we het net al even over... is dat het toestel wel modern is, maar het is niet het allermodernste. Mm. En er zijn zelfs geruchten dat er al verschillende van dit soort toestellen... in Iraanse en Hezbollah handen zijn. Israël heeft ook dit soort toestellen. En de Hezbollah is er ook een keertje in geslaagd uh, in, in, in de Gazastrok in, in Zuid-Libanon... om die toestellen over te nemen een tijdje. Dus het is niet helemaal onwaarschijnlijk dat dit gebeurd is. En wat is dat de volgende generatie? Want kennelijk ja. zijn we al generaties verder. Ja, klopt. Er zijn nu eigenlijk twee ontwikkelingen. Dat is... Uh toestellen nog groter maken, zodat ze nog meer kunnen. Je hebt nu al een toestel, dat heet de Global Hawk. Dat kan dus eigenlijk gewoon over de hele wereld uren. De wereldhavik. Ja, uh, wereld havik. En dat kan gewoon dagenlang uh, straks uh, boven Iran vliegen. vliegt op een hoogte waar het eigenlijk onkwetsbaar is. En een andere ontwikkeling is mini, mini, uh, er miniaturen van maken. Dus steeds kleiner maken. En je hebt nu al toestellen die zijn een centimeter voor tien groot. Nee, kan je je voorstellen? Dat is, tien? Ja, 10 centimeter groot. En er is nu een ontwikkeling gaande dat ze insectgroot worden... Ja, er worden echt micro uh, dingetjes. En, en wat doen die dingen dan? Nou, die hebben dus een, een heel klein cameraatje uh, aan, boord. aan boord. Dat is niet eens het goede woord, denk ik. Hè? Maar die, die, die, dat is eigenlijk een cameraatje met vleugeltjes eraan. Uh, en we kennen allemaal wel die speelgoedjes... Hè? met die heel snel klapperende ja. libellenvleugeltjes. Nou, zoiets is het eigenlijk. Uh, en wat nu ook gaande is, is uh, spullen, dat je hem eigenlijk op magnetisme laat uh, laten vliegen. Dat kan allemaal. Daarvan is het grote voordeel weer dat het helemaal stil is. Ja, dus dat toestel zou nu, nu door deze studio kunnen vliegen... zonder dat we het zouden merken. Of we zouden denken... nou, het is En dus zouden... ook geen warmte afstoten en daar. Nee. Bijna niet is, nee. Te detecteren. Nee, want het detecteren, het ontdekken door radar heeft vooral te maken met de stralen die een toestel zelf uitstuurt. Wat een toestel eigenlijk doet is gewoon een live videolink leggen. Die heeft allerlei hele hele nauwkeurige videocameras aan boord. Nou, als je dus een operatie doet als bij bin laden, kan je niet wachten tot het toestel terug is. Want dan is het te laat. Dus wat je moet doen, is je moet een live video link maken. Tussen dat toestel, de satelliet en het grondstation. Dat is te detecteren. Want dat is een hele grote stroom met informatie die door, die door de e heen gaat. En dan is het een kwestie van scannen. Net zo lang tot je denkt, oh, dat is wel heel veel informatie. Die, dat, zal wel, dat zal wel een Amerikaans toestel zijn. Christ, is het allemaal nog wel bij te houden, al die ontwikkelingen? Nou, als ik jou zo hoor, ja. wel... Dat ja, is wel het, heel boeiend, moet ik zeggen. Ja, ja. ja jij vindt het... Uh, Misschien, je, je ziet er wel van, toch niet? Nou, kijk, wat, wat interessant is, is dat we nu wel eens zouden komen bij een ontwikkeling die in de luchtmacht eigenlijk ongekend is. We zijn nu al honderd jaar bezig met bemande toestellen. En de hele luchtvaart draait om het verschijnsel piloot. Dat is een elite. En dat het dus wel eens ja. zo zou kunnen zijn. Dat is ook, ook nu speelt bij de JSF uh, discussie. Hè? Ja. Dan moeten we niet gewoon twintig jaar wachten tot we onbemande toestellen hebben... die eigenlijk hetzelfde kunnen. En dat is natuurlijk een fascinerende ontwikkeling. Dat zou bij de marine ook wel eens kunnen gaan gebeuren. En is dat alleen maar omdat het mensenleven zo belangrijk gevonden wordt? Of, ja. heeft het, of is het omdat de technologie uiteindelijk beter is? De technologie is sowieso in ontwikkeling. En uh, Eisenhower, de president, sprak al over dat militair-industriële complex... in de jaren 50. Dat is een zelfvoorziening... Als je weet hoeveel ingenieurs al bezig zijn zijn we het ontwikkelen van dit ene toestel. Er zijn er 15.000 15 ingenieurs bezig geweest om dit te ontwikkelen. Uh, we kennen allemaal wel de beelden van Powell, Powers. Hè? Die, die U-2-piloot die in de Koude Oorlog ja. werd neergeschoten in, in de jaren 60. Uh, de Amerikanen ontkenden U-2. Dat is een toestel dat vloog 20 kilometer hoog. En daarvan werd het dat is onkwetsbaar. Kunnen, kunnen de Russen nooit neerhalen. Wat gebeurt er? De Russen halen het natuurlijk toch een keer neer. Want zo, zo werkt dat. Uh, nou, Powers uh, maakte één basale fout. Hij had een Siankali-pil bij zich en die nam hij niet. Nou ja, <laughs> kan je zo eens hebben op, op, een, op een slechte dag. Ze werd toen al gegrapt. En wat gebeurt er? De Amerikanen zeggen: nee, we hebben dat toestel helemaal niet. Oh, zeggen de Russen. Maar we hebben wel vrakstukken hier. En laten zien. Oh uh, ja, nee, maar jullie hebben de piloot niet. Nou, zeggen de Russen: we hebben de piloot, hier is hij. Dus als je zo'n piloot in handen krijgt. Dan heb je natuurlijk wel een enorme... Stel, stel nu eens dat de Iraniërs een bemand toestel hadden ingehaald. En ze hadden die piloot levend in handen gekregen. Aha. Was het nog vijf keer erger geweest dan de die publiculationschade. Dus de dat kan, ja. is de menselijke factor. Dat, dat heeft gaat niet om uh, ja. meelij voor het mensenleven dat ja. eventueel verloren gaat. Ja, er komt een moment in de komende jaren waarop de techniek het beter doet uh, dan de piloot zelf. En, en dat, dat is de grote ontwikkeling voor de komende jaren, denk ik. Ja. Een wondere wereld. En ondertussen Absoluut. trekt Iran hier wel lekker een lange neus. Dat, is, dat kunnen ze in ieder geval. Ze trekken een hele lange politieke neus. Maar ja. of ze ook een technische neus trekken... dan ben ik, dan ben ik niet zo bang voor eerlijk gezegd. Nou, wij, wij hebben weer een hoop geleerd. Drone spoofing stealth. U Weet, hoorde ja. militair historicus Chris Klep. Het onderwerp was dus de affaire... rond een neergestorte drone op Iraans grondgebied. We waren je heel erg dankbaar voor de uitleg... Uh, meer informatie is te vinden op de website www.newshow.nl well,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 zitten gezellig hier te kakelen. Met van alles en nog wat. En met wie, dat zult u allemaal zo uh, duidelijk worden. De muziek eerst even. Rory Blok was dit. En het nummer heet Love and Whiskey. Ja, mooi nummer, hè? Ja. Na de Linda, de Joep, de Maarten en de Catherine krijgt nu ook streekron romanschrijfster Gerda van Wageningen uit Oud-Beierland een eigen glossie. Het magazine dat eenmalig verschijnt is een cadeautje van haar uitgeverij. Om te vieren dat half januari de honderdste roman van Van Wagenaar verschijnt. De schrijfster van onder andere Behouden Vaart, Hart op Drift en De Molenaarsdochter staat al jaren in de top 10 van meest geleende boeken. In de bibliotheek dus. In de glossie staat uiteraard een kort verhaal van Gerda zelf, een interview met de maken van de boekomslagen en een artikel over de schrijfster en haar hobby's. Over die glossie en over haar carrière gaan we praten met de schrijfster. Goedemorgen. Goedemorgen. Gerda, mevrouw van Wagening. Ja, u bent vereerd met die glossie, we zien hier de drukproeven, dus we hebben al een beetje kunnen zien hoe het eruit ziet. Prachtig natuurlijk. Het is een hele bijzondere ervaring, ja. moet ik zeggen hoor. Ja, ja want u schrijft dus uh, heel veel, al heel lang, honderd romans, dat, dat zijn weinig schrijvers die u dat nadoet, maar toch bent u niet echt een bekende naam. Nee, nou, waarschijnlijk onder mijn publiek wel. En in ja. de bibliotheken zeer zeker ja. wel. Ja, dat is waar. Maar uh, ik heb altijd een beetje met een omweg om televisie en zo heen gelopen. Dan word je gezicht niet al te bekend. Nou, dat hoef ik niet zo nodig. Oh. Nou kan ik lekker anoniem over straat lopen. Me meent u dat? Ja, dat vind ik prettig. Ja. Ja. Want, waar zou u dan bang voor zijn? Nee, dat is geen kwestie van angst. Hm. Ik denk van, dat dat dan? een kwestie van persoonlijke insteek. Kijk, als je een zaal vol met mensen hebt... dan heb je een aantal mensen die vinden het leuk om in het zonnetje te staan. Zet mij maar in een hoekje om mensen te observeren. Mm -hmm. Dat is gewoon je persoonlijkheid. Mm -hmm. Maar het heeft misschien ook te maken met het feit... dat uw boeken niet veel besproken worden... Nou, kijk, je hebt in en Nederland en een vrij sterke splitsing tussen literatuur Precies, en lectuur. Ja, dat is Hè, zo. Die splitsing bestond al lang en breed voordat ik geboren werd. Uh, ik bedoel, dat is al begonnen met uh, Herman de Man en Treuvels destijds. Ja. Ook niet zo vreemd. Vroeger konden alleen de bovenste laag van de bevolking lezen. En pas de vorige eeuwwisseling gingen dus mensen dus meer naar school en leerden andere mensen ook lezen. En er kwam er ook behoefte aan boeken voor die mensen. Ja, want ik weet nog dat uh, in het dorp waar ik ben opgegroeid, uh, daar had je ook zo'n klein bibliotheekje. En daar stond heel veel Jos van Manen Pieters, ja. Annie van Oosterbroek, Oosterbroek-Dutschen. Ja. Weet je, dat waren echt hele bekende namen, die werden ja. heel veel gelezen. Ja. En, en, en, maar dat is dus nog steeds zo, dat die streekromans, ja. Ja, die worden door de, door de literaire kritiek in ieder geval niet serieus genomen. Nee. Nou, Daar kun je aan storen of niet, daar heb ik verder geen invloed op. Dat bestond al, zoals ik al zei, al lang voor mij. Ja. Maar uh, ik vind het leuk om dat soort boeken te schrijven. Dus ja. eigenlijk zit ik een beetje in de voetsporen van Jos van Manenpieters. Is, is, uh, is het uw worst dat het niet besproken wordt en niet serieus genomen wordt? Het is jammer, maar ik bedoel, ik verander daar toch niks aan. Dus laat ik nou maar doen wat ik persoonlijk leuk vind. Nou ja, ik begreep dat Epo van Nisbe, de directeur ja. van de CPNB... Ja. en ook een artikel over u heeft geschreven in ja. die glossie. Ja. Wat, wat schrijft u? Want ik heb nog geen kans gezien... Om het al te lezen. Dat heb ik ook nog niet helemaal nee. door kunnen lezen, eerlijk gezegd, want ik heb het net. Nee, maar dat is dan toch ook wel bijzonder. Ja, zeker weten. Maar ik bedoel, kijk, ze weten daar ook wel dat er uh, ontzettende behoefte is aan boeken in bibliotheken die goed gelezen worden. Ik dacht wel, uh, als je... ik heb gisteren geprobeerd in Amsterdam... een boek van u te kopen, dat is niet gelukt. Nee? Uh, nee. <laughs> Jammer. Nee, maar nee, dat is raar, Ja, dat de is de heel Lexus raar. Niet. Ja. Niemand heeft dat op, op voorraad staan. Nee. Uh, uh, goed. Uh, uh, u bent wel een van de meest uitgeleende schrijfsters. Uh, ja. Van de beste tien, al jaren. Dat betekent dat u heel veel gelezen wordt. Maar toen dacht ik, ja, daar kan je niet van leven dan. Toch, ja. van het Jawel, Absoluut wel. Echt waar? Uh, dat was in het begin, toen ik begon niet, toen is er in 19... ik ben in 1979 gedebuteerd. Uh -huh. In 1986 is er dus een vergoeding ingesteld voor uh, ja. bibliotheken. Nou, Dat werd destijds afgetopt op 10.000 gulden. Dat was dus zeer in het nadeel van de veelgelezen schrijvers. Dat is weer een 10, 12 uh, jaar later is dat uh, veranderd. Dus nu krijgen we net als met muziek gebeurt bij de Buma Stemra... Ja. komt de lira, de lira op voor ja. de belangen van uh, de uitgeleende boeken. En ja. dat loopt dus toch behoorlijk op als je zo massaal wordt. Uitgeleend. Ik kan ervan leven. Goh. Uh, hebt u nooit gedacht van... ik ga mijn grenzen eens verleggen naar 100 streekromans? romans? Nou, ik denk toch dat je een bepaald uh, stempel opgedrukt krijgt... dat mensen ook iets van je verwachten. Mijn lezers zullen ook iets van mij verwachten. Ik heb zelf uh, het geluk dat ik twee soorten boeken kan schrijven... namelijk historische romans ja. en hedendaagse romans... met een psychologische achtergrond... waarin ik een bepaald probleem uh, bij de horens vat. En dat uh, probeert in een laagdrempelig verhaal... dus uh, naar voren te brengen, ja. hè? Kunt u, kunt u voor ons globaal duidelijk maken wat de verhaallijnen zijn eigenlijk? Ja, dat is elke keer natuurlijk wel uh, Je veranderd. pakt iedere keer wat anders. Nou, in ja. de hedendaagse romans dan pak, ik, pak ik een uh, probleem wat actueel is. Bijvoorbeeld een van mijn laatst verschenen boeken. Dat is een kind van een uh, onbekende spermadonor. Die dan op zoek wil, het ook niet vindt. En daarmee vrede moet zien te krijgen. Hmm. Dat is dan een kern van een psychologisch probleem. En dat verwerk ik dan in mijn romans. Maar dat kan ook in de stad zich afspelen. Het hoeft niet in Het kan in, in, ook ja. niet op platteland ja, te zijn. Nee. Wat er vaak van streekromans. Ja, nou ja, voort. ik woon zelf nou ja, op platteland. Aan gewoon beiland, in een dorp. Je, ja, ja, precies. En mijn familie komt van schouwen Schouwen-Duiveland, Dus die streek die ken ik heel erg goed. En, maar uh, wat heeft die streek er dan mee te maken? Nou, je hebt toch streek-eigen gebruiken. Ik heb eerst een aantal hedendaagse romans uh, geschreven. In, toen ik uh, in 1979 uh, gedebuteerd ben. En daarna, in, na een boek of zes heb ik de eerste historische roman, een boerenroman, geschreven. En dan vind ik het persoonlijk leuk... om laagdrempelige geschiedenis naar voren te halen. Hè. Met name geschiedenis van de vrouw... was vanuit uh, historici bijzonder weinig belangstelling voor. En hoe deden ze dat nu allemaal in het dagelijkse leven? Dus gewoon beschreven van uh, hoe ging de was... hoe was de verstandhouding, man, vrouw? Ik bedoel, Hoe het hart. moesten de mensen toen niet werken? Ja. Nou, dat kun je dus waarheidsgetrouw laten zien. Hè. Ik bedoel... Ik vind het heel erg leuk om daar onderzoek voor te doen. En en maar even nog terug naar het strekenaspect. Ja. Um, Schrijft u dan uh, op een goed moment over Brabant of gaat het altijd over de omgeving van Oud-Beierland? Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. Ah, en ja. daar kan je eindeloos op doorvariëren. Ja, ik heb dus wel een aantal verschillende onderwerpen, dus in de loop der jaren, dus bij de horens gevat. Bijvoorbeeld over de landadel, over de eerste artsen die op het platteland kwamen. Dat was nogal een shock in die tijd. En uh, nu dus, uh, mijn honderdste boek, dat gaat over de komst van een suikerfabriek. Dat laat ik dan wel bewust, heb ik dat laten spelen in oud beijenland Dat vond ik wel grappig. Hè, die eilanden waren vroeger zeer geïsoleerd. En toen kwam er ineens industrie op. En dat bracht enorme veranderingen teweeg in die dorp. Alleen al import van bijvoorbeeld katholieke arbeiders... in sterk protestants georiënteerde eilanden. Nou, dat gaf een heleboel spanningen. Dat vind ik leuk om dat te laten zien. Dat boek heet Onrustig Hart. Onrustig Hart. En daar zit dus ook een liefdesaffaire bij. Altijd. Ja. <laughs> want, ja, want die, nou, liefde en haat zijn toch de sterkste krachten ja. van de mens. Maar goed, die, er komt de suikerfabriek en met die suikerfabriek komen er natuurlijk gewoon mensen. Ja. En die gaan een, een, een, ergens een relatie aan met iemand die daar al woont. en, dan, en, dan krijg je en dat geeft het. enorme spanningen. Precies, ja. Ja. ja. En mag ik dan de stomste vraag stellen, nee, krijgen ze elkaar ook altijd of, of, of, <laughs> of jij het niet helemaal niet? Niet altijd, maar dan doen ze wel de best. Ik zeg altijd maar zo: het verhaal is een. Uh, het hele leven is een golfbeweging. Ik breek mijn boeken af op de top van een golf. Ik heb ook meerdere series geschreven. Dus dan van generaties kun je ook een stuk geschiedenis laten zien uh, over een bepaald onderwerp. En dan zien ze, bijvoorbeeld, als mensen in het eerste boek wel goed met elkaar zijn, dat in het tweede boek er toch alweer weer problemen komen en zo. Want zo zit het hele leven uiteindelijk in elkaar. Ja. Hebt u veel contact met uw lezers? Uh, ja, redelijk. Ik heb een tijdje dus lezingen gegeven, maar dat, uh, dat vond ik nou ook niet een beetje onrustig. Dat gejakken door Nederland. Ja, u, u hebt geen zin in al dat gedoe, hè, geloof ik. Hoe... Nee, ik vind het heerlijk om te schrijven. En ik ben een ja. ontzettend buitenmens, dus ik ga graag naar buiten na nou, ja. schrijven. Hoe bent u er eigenlijk ooit mee begonnen? Want u zegt. Als als hobby gewoon. Toen mijn kinderen klein waren, ja, ik bedoel, in mijn tijd was het behalve gewoon dat een vrouw ging werken. Mm -hmm. Dus je had het zat thuis en nog net niet in de gordijnen van ellende. Yeah. Dus dan ga je iets doen uh, wat je een beetje ligt. En nou, dan stukjes schrijven, verscheuren, weer een stukje schrijven. Op een gegeven moment wist ik niet meer wat ik nou eigenlijk fout deed. Daar wilde ik commentaar op hebben. Dus toen heb ik, het is niet verscheurd. Ik heb het afgemaakt en opgestuurd naar een uh, uitgever. In de zeer naïeve veronderstelling dat ze wel zouden vertellen wat ik fout zou doen. Ja. En dat is uh, mijn eerste boek geworden. Maar toen zei ze meteen, het is gewoon helemaal goed. Uh, de, de, de, u wordt waarschijnlijk gelezen, dat vermoed ik door wat oudere huisvrouwen... Of niet? Nou, niet stereotyp. Er is een antropoloog geweest... die heeft er wel eens onderzoek oh. naar gedaan... en dat blijkt toch niet het geval te zijn. Ook uh, hoogopgeleide mensen lezen het oh, okay. wel... maar dan bijvoorbeeld in de vakantiekoffer dat het meegaat. Oké. Oh, okay. ja. Maar goed, nou hebben streekromans wel uh, concurrentie gekregen... van andere genres. Hè? Chick, ja. chick -lit, hè? dat, dat, dat is ja. uh, een... Een Beetje meer voor jonge meisjes Ja, jongere werkende vrouwen. Hè? Ja. Uh, uh, merkt u daar eigenlijk iets van? Dat, dat u laten we zeggen, nou, eigenlijk, eigenlijk in dit genre ook wel meer concurrentie krijgt de laatste tijd? Nee, het enige wat je boeken. merkt is een zekere verschuiving... en die is echt nog maar van de laatste tijd... dat er meer dus misdaadromans gelezen worden. Ja. Streekromans zijn natuurlijk tientallen jaren... hebben ze de absolute top gevormd van uh, het, het lezen. Dat verschuift nu een beetje. En wat je dus merkt is... kijk, vrouwen werken veel vaker, vrouwen zijn altijd grotere lezers geweest dan mannen in elk genre. Ja. He, dus ze hebben minder tijd om te lezen. Het overkomt mijzelf precies eender. En uh, ja, dan wordt er wat minder gelezen. En ja, toen wordt ook meer televisie gekeken. De computer eist tijd op ja. en... Uh, Mevrouw Van Wagen, nu verschijnt er een glossie. En als ik u zo goed beluister, bent u helemaal, eigenlijk helemaal niet gediend... van al die publiciteit en die poppenkast eromheen. Nou ja, zo nu en dan moet je de poppenkast maar over je heen laten komen. Ja, ja, Dat wat hoort erbij. Ja, want er gaat nu wel wat gebeuren natuurlijk. Ja, ja. Het, is, uh, het was heel bijzonder. Ja. Het was ook een hele spannende tijd ja, voor me. Ja, het moet nog verschijnen. Ja. Maar, maar wat verwacht u? Ja, ik zie het wel. Of doet u gewoon de deur op slot? en de wel, telefoon? nee. Uh, want ik zit hier nu toch ook. Ik heb toch ook de deur niet op ja, slot nee, gedaan. Ook, hartstikke, hartstikke leuk. En u, u, u schrijft gewoon door naar uw honderdste roman. Ja, ik ben een voorbeeld voor de regering bij 65 geweest. En ja. we, we werken gewoon lekker door. Ja. Maar ik heb er nog veel plezier in. Ik bedoel, kijk, een talent is geen verdienste. Maar wel wat je ermee doet. Of je er moeite voor doet of niet. En Ik dat heb er heel veel hele, plezier in. Dat is een hele bijbelse gedachte, hè? Want je moet boeken, dat kan wel zijn. Ik heb ook wel een christelijke achtergrond, natuurlijk. Ja. Dat, dat is inherent aan het geboren gebeuren op het platteland. Ja, en dat zit ook heel veel in die boeken. Dat ja. zit ook wel in de boeken, ja. ja. Oké. Okay. Goed, hartelijk dank. Streekromanschrijfster Gerda van Wageningen hoort u. En zij heeft dus uh, haar honderdste boek net ingeleverd. En uh, haar glossie, Gewoon Gerda, verschijnt ook volgende maand. Als u er iets meer over wilt weten, dan kunt u terecht via nieuwshow.nl. Het lijkt erop dat je als ouder tegenwoordig niet meer fatsoenlijk in een gesprek over moeilijke kinderen kan mengen als je geen zoon hebt hebt met ADHD. Die diagnose, maar vooral ook de behandeling ervan, is de laatste jaren aan een gestage opmars bezig. En in gevallen wordt het geneesmiddel Ritalin voorgeschreven, dat de symptomen bestrijdt, maar niet de oorzaak van het drukke gedrag wegneemt. En toch, zo langzamerhand begint de weerstand tegen het problematiseren van kindergedrag toe te nemen. En klinkt de roep om jongens weer gewoon jongens te laten zijn, steeds luider. Kinderpsychologen Eénhoorn is bij ons de gast. Ze schreef het boekje ADHD bij kinderen. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het uh, voornamelijk naar nou jongens waar het om gaat? Nou, Als je echt ADHD hebt, want dat is wel een verschil. Hè? Er wordt veel geroepen, ik heb ADHD. Ah. Maar dat is dan heel vaak niet zo. Het is een soort modewoord. Maar als je echt naar de ADHD kinderen kijkt... Ja. vier zijn er van jongens, eentjes en meisje. Aha, dus dus... Dat is, dat, dat is wel zo, het komt wat meer voor bij. Ja. En is er ook een reden waarom dat uh, bij nou, jongens. Dat weten we niet zo goed. Uh, we denken dat het zit veel in het brein. Jongens ontwikkelen zich anders dan meisjes. Uh, wat we wel weten is dat. Meisjes zijn heel vaak handiger in de omgang. En ook al heb je ADHD als meisje, dan kan je je toch wel wat beter gedragen. Jongens gaan toch heel vaak in de gordijnen hangen, verf op auto's gooien, dat soort dingen. En meisjes denken dan toch, ook al hebben ze ADHD, dat moet ik maar niet doen. Het is een moeilijke diagnose, hè, ADHD. Ja, de was toevallig nog op een programma bij Pavlov. Daar werd die uh, Tigo, heet die, geloof ik, Gernand, werd gekeken van heb ik nou ADHD. Het is heel ingewikkeld om het echt vast te stellen. En het zou ook heel kostbaar zijn als iedereen door scans moet en al dat ja, soort dingen. Ja, want hoe dan... kun je het vaststellen? Want er wordt ook gezegd, ADHD is helemaal geen medische diagnose. Het is een sociale indicatie. Die verhalen nou, kent u natuurlijk ja, ook. Ja, dat zijn allemaal hele leuke oh ja. dingen. Weet je, dat, je kan het officieel, we hebben geen scan. Kijk, als ik mijn been breek, dan ga je, Juist. hup, en een röntgenfoto, nou, is gebroken. Met ADHD kan je dat niet zeggen. ADHD is druk gedrag. Uh, je hebt iets met je aandacht. Je bent druk ja. en je bent impulsief. Eerst doe je iets en dan denk je na. Nou, Attention deficit, hè? Dus ja. een gebrek aan, aan aandacht. aandacht. AD en dan H. Ja, ben je heel hyperactief ja. en impulsief. Er zijn ook, die zijn gewoon, dat noemen wij altijd, de slimme slakken, die zijn gewoon traag. En die luisteren nu naar jullie programma. En dan vervolgens denken ze: ik hoor allemaal stemmen leuk en dan kijken ze naar buiten. En ze weten helemaal niet waar het over gaat. Kan je niet zien dat dat gebeurt in je brein? Oh. Ja, weet je, wij, wij we kunnen, we hebben nog niet echt een apparaat waar nee. je ADHD in kan maar meten. Maar goed, vroeger had je ook kinderen die zo waren. En hoe werden die dan toen genoemd? Gewoon drukke kinderen? Nee hoor, heel, dit is al best wel lang. Hè. Ik ben sinds uh, de jaren negentig werk ik. En toen hadden wij ook al ADHD kinderen. Toen waren ze net niet meer MBD. Dat was vroeger zo, minimal brain damage ja. of dysfunction. En dat werden al langzaam ADHD kinderen. En ongeveer in één klas zit één zo'n kind. Maar bijvoorbeeld in, in de jaren dertig, ik noem maar wat. Ja, toen hadden wij natuurlijk nog geen kinderpsychiatrie. Dus toen uh, hadden we wel kinderpsychiatrie maar keken we naar andere dingen. En dat noemden we gewoon een lastig typeje. Ja, het heette honger. hysterisch, het heette gedragsgestoord. Het heette... En die werden achter in een klas gezet... en die werden eigenlijk heel snel opgegeven. Just. En weet je, wij, Nederland was klei, niet, zo, ja, niet zo vol met spullen... dus als jij lekker wilde gek doen, dan ging je naar buiten... en deed je heerlijk gek. Maar als ik nu in een Phoenix Week gek doe, dan valt het, meteen op. valt het meteen op. Nu is dus dat begrip ADHD eigenlijk de laatste jaren ongelooflijk modieus geworden. En ja. ook mensen hebben het gevoel dat het te passen... te onpassen ja. op kinderen gebruikt wordt. Ja. En dan is er bovendien nog een middel, Ritalin... wij noemden het in de voortekst al... dat kennelijk daartegen helpt. En waar nu hele discussies over zijn. Ja, en gelukkig, ik ben heel blij met die discussies. Want wat er een tijdje gebeurd is... begin jaren 90 was er dus gewoon ADHD... en het werd behandeld bij ons... Je kreeg oudergesprekken, je moest op een oude cursus. Die ouders moesten echt leren, opvoeden, topsport als opvoeding. Kinderen werd wat meegedaan. Soms kregen ze medicatie als die dingen niet hielpen. Maar ergens halverwege is die Ritalin enorm in opmars gekomen... en zijn er onder andere huisartsen geweest die zeggen... druk kind... Geef maar Ritalin. En, dat en wat is doet gelukkig. dat, dat Ritalin? Nou, Ritalin helpt ook bij jullie als het goed is. Uh, als het zijn werk doet, ongeveer 60, 70 procent. Je wordt er wat alerter van. Zij dus wij beter kunnen je dat ook nemen, Peter. Ja, dat wordt wel gedaan, nou, nou, he? ja, ik begrijp. Het is een amfetamine. Ik, ik begrijp uit het circuit dat uh, het aspartiedruk behoorlijk ja. populair nou, is. Maar het is, kijk, als je echt ADHD hebt... dan werkt het niet als amfetamine, maar dan werkt het dat je rustiger wordt, dat je je beter kan concentreren... dat je niet die chaos in je hoofd hebt. Je moet je voorstellen, een echte ADHD'er heeft ongeveer windkracht 10 in zijn hoofd. Het waait de hele dag. En die pil maakt dat het wat stiller in je hoofd wordt. En daarom zijn ook mensen die echt ADHD hebben, balen van die, van die mode, weet je. Die zeggen dan, ja, ik heb ADHD. Ja, dat zal wel. Ho, ho. Maar hoe komt het dan als party drug? Je gaat naar een feestje en dan ga je Ritalin slikken. Het ja, is al heel lang zo, weet je. Ja. Het is al 40 jaar op de markt vanuit Amerika overgewaard. Ja, ja, maar ik, hoe, gaat het, hoe werkt het daar dan? Ik, ja weet je, ik ben absoluut geen partje. Ik ben echt zo'n saaie, grijze psycholoog. Ja, ja daar moet dus je snel ja. wat voor doen. Ja, nou, nou ja, ik, ja. Dan, dan gaan we het samen doen. Ik vind ja. het goed. Nee, ja. gewoon het, je, je kan het vermalen, je kan het in je neus stoppen. Je kan, net als met alle pillen. Ik bedoel, het is gewoon amfetamine. Maar, en het ja. werkt, ja maar niet voor een ADHD. Daar werkt het niet zo bij. Die wordt er echt rustig van. Grappig, hè? Ja. Ja. Goed, maar u. Uh, uh, heeft een eigen praktijk. Nou, nee, ik werk bij Stichting de Praktijk. Dat okay. is een uh, tweede lijnse voorziening. Maar goed, u ziet kinderen. Er komen kinderen bij u op spreekuur. Hoeveel ja. procent van die kinderen heeft echt ADHD? Uh, in 2010 was van de intake 41% had uiteindelijk ADHD. Nu, in 2011, hebben we bijna afgesloten. 21 of 29% Dus van 41, is het gezakt naar 29. En dat betekent dus waarschijnlijk dat er strenger geselecteerd wordt, of niet? We weten het niet zo goed. We, dat zou kunnen. Er wordt, wij, wij letten er sowieso al heel streng op, maar... Maar ik weet niet hoe dat kan. Hoe dat dat moet, zouden we moeten onderzoeken. kan je niet zomaar zeggen. Na nou, een jaar. Kun je wel iets zeggen over Nederland in vergelijking met andere landen? Want nee, dat het kans... is overal, weet je, het is, het is overal best een hype. En het, weet je, wat heel naar is, is dat het eigenlijk ook onze eigen schuld is. Want toen je als in de jaren negentig niet zo goed mee kon komen op school. Nou, werd je geholpen, lukte het niet, dan kon je naar een speciale school. Daar hadden we er best veel van. Het was een lomschool, leer- en opvoedingsmoeilijkheden. Ja. Veel ouders die wij nu krijgen, zeggen daar heb ik op gezeten. Ik heb hem afgemaakt en daarna kon ik gewoon naar een middelbare school. Ik had geen diagnose, top. Nu kan dat niet meer. Die scholen zijn heel erg afgeroomd. Het mag bijna niet meer, allemaal bezuinigd. Nu moet je iets hebben. Wil je geholpen worden? Je moet die diagnose ik moet, hebben. Ik, als, me, als ik mijn vak goed wil doen en er komt een jongen die niet goed mee kan komen. en ik zeg: Nou, je bent een trage rijper. en het komt allemaal goed. dan doe ik die mensen geen plezier. want die jongen kan ik niet helpen. Uh -huh. Dus dan moet ik zeggen: Het lijkt op ADHD. En dus wordt er door ouders, neem ik aan. ook fors druk op u uitgeoefend. Nee, heel veel ouders willen dat helemaal niet. Dat is het misverstand. Als je echt. iets met ADHD? Het, ja, dat is helemaal niet dat. dat Heel veel ouders zijn aan de ene kant blij als, als wij kunnen zeggen: uw kind heeft, is echt te druk. Nou, zoals bij die Tigo op de tv. Je bent echt te druk, te impulsief. Maar hij wilde ook niet horen dat hij ADHD had. Dat, vind, dat is niet leuk. Tuurlijk is het leuk. Wij vinden de leuke mensen. Ik denk dat als je in Hilversum kijkt bij omroepers... en zitten heel veel ADHD'ers. O oh ja? Ja, omdat ze hebben iets heel erg... ze durven van alles. Ze nou, gaan eerst iets doen. In uw boek breekt u ook echt wel een lans voor ADHD'ers. U, u, u benadrukt verschillende keren in het boek... hoe leuk die mensen ook nou, ving, zijn. Dat vind ik leuk om te horen dat je dat daarin gelezen hebt. Want dat ja. is namelijk ook zo. Het zijn de leukste mensen van Nederland, vind ja. ik. Ja. Als we die niet hadden, dan was het heel saai. Ja, wat is Uw toch hartstikkele... van ADHD'ers. Ja, ik ben er dol op. Ja, ja. ja. En dan, ja. dan gaat u wel als een grijze muis thuis zitten. Ik ga als een grijze muis thuis zitten. Dus worden ze gek? Nou, ja? dan moet je een keer thuis komen. En, en, ja. weet je het zien. Okay. En, nee, misschien bent u zelf wel een ADHD. Nou, weet je, het leuke is. Ik ben best, ik doe heel veel en ik kan heel geanimeerd praten en ik ben heel druk. Maar ik kan goed plannen en ik heb een heel goed tijdsbesef en ik kan me oriënteren in ruimte. Ik heb er kenmerken van, maar niet genoeg voor ADHD. Nou goed, u noemde zelf eigenlijk misschien wel het belangrijkste van uw betoog. Van ja, als ik tegen die kinderen zeg, je bent een trage rijper, hè? Ja, want je het... hebt wat heel veel jongetjes zijn, hè? Trage zich ontwikkelen, traag. Ja, dus die hersenen die ontwikkelen zich wat trager, ja. die zijn wat later eigenlijk klaar. Ja. En daar is eigenlijk verder helemaal niet zo heel veel mee aan de hand. Maar als je dat zegt, ja, dan kan ik ze verder niet helpen. Nou, en het nare is ook dat voor kinderen het best lastig is, hè. Ik heb nu bijvoorbeeld een jongen van 15, die zit op de middelbare school, slimme jongen, maar hij komt niet mee, want alles is talig geworden. Hij moet allerlei werkstukken maken, samenwerken. Die jongen komt er niet, die, die, gaat, die valt eruit. En dan denk ik, ja, het zou wel heel lekker zijn als je hem kan helpen. En dat is met veel meer kinderen zo. Dus je wil ze wel graag helpen, want je hebt wel ondersteuning nodig als je traag rijpt. En, en betekent dat dan uiteindelijk dat je dan toch op dat medicijn terechtkomt? Nee. Uiteindelijk, kijk, met name pubers ook balen van het medicijn. Willen het niet meer. Want je wordt er wel, je wordt er een grijze muis van, zeggen ze ook. Mijn spontaniteit en gekte ben ik kwijt. En daar had ik, was ik juist zo dol op. Uh, ik kan niet meer zo goed judoën. Ik kan niet meer zo goed drummen. Ik kan wel beter leren. En dan ga je met ze onderhandelen. Ga je het bijvoorbeeld voor school wel gebruiken. En in het weekend niet. En sommige kinderen zijn wel echt heel druk. Die hebben het wel even nodig. Oh ja. Maar gedragstherapie doet heel veel. Ouders leren, hoe moet je opvoeden? Deze topsport... Ja. Maar goed, u hebt alles wat u uh, daarover uh, de, heeft, heeft bedacht... Uh, ...heeft u samengebald in dat boek. Dat is deze week verschenen, hè? ADHD bij kinderen. Ja. Uh, het is dus geschreven door Anneke uh, Eenhoorn, uh, kinderpsycholoog en uh, psychotherapeut. En als u geïnteresseerd bent, dan kunt u naar onze website nieuwshow.nl. Hartelijk Straks dank voor het komst. na tien uur zijn we bij u terug met aandacht voor Sherlock Holmes... ...en die tikte verhaal, de boekenrubriek met Pieter Steins... ...en we gaan ook de tentoonstelling over Jodendom in de Amsterdamse Nieuwe Kerk. Straks in Troskamerbreed drie prominenten over werk, Europa en economie. Minister Maxime Verhagen over het Europees akkoord. Dus wat nodig is, is dat landen die er een potje van maken, dat die onder curateer gesteld worden. Agnes Jongerius over FNV. Onze beweging is een rijkgeschakkeerde beweging. En werkgeversvoorzitter Bernard Wintjes over pensioenen. Het akkoord hebben we afgesloten. Het zou dramatisch zijn als dit akkoord zou sneuvelen. Wintjes, Jongerius en Verhagen bij Breed. Straks van 11 tot 12. Maar het gaat ook ergens over. Radio 1. Het nieuws.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 Als je nog beter wilt worden van je gezonde leefstijl... profiteer dan met duizenden andere niet-rokers... van collectieve korting op je zorgverzekering. Kom snel naar rookvrijpolis.nl Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op bruinzeelparket.nl Gestolen onschuld van Corbin Edison. Een spannende en aangrijpende roman. Het hartverscheurende verhaal over twee zusjes... die alles kwijtraken in de tsunami. Ook elkaar...